David en Goliath Isaïe had acht zonen, de jongste heette David. Drie broers van David vochten in het leger van koning Saul, de eerste koning van het oude Israël. David bleef thuis om op de schapen van zijn vader te passen. Soms vielen s'nachts hongerige leeuwen en beren de kudde schapen aan. David liep dan nooit weg. Als hij zag dat een beer een lammetje te pakken had, ging hij er altijd achteraan. Dan zwaaide hij zijn slinger met een steen erin, een paar maal boven zijn hoofd en gooide de steen naar het wilde dier. Zo had hij al vaak een beer gedood die drie keer zo groot was als hij zelf. Op een dag stuurde Isaïe zijn zoon David naar het legerkamp van de koning met voedsel voor zijn drie zonen. Toen David aankwam, zag hij dat het leger van de Israëlieten tegenover het leger van de Filistijnen stond, klaar om te vechten. Maar de Filistijnen wilden eigenlijk hun soldaten niet te laten vechten. Uit het leger van de Filistijnen stapte een man naar voren die twee keer zo groot was als een gewone man. En zijn wapens waren zo zwaar dat een gewone man ze niet had kunnen dragen. Zijn speer was zo dik als een balk en zijn zwaard zo lang als een roeispaan. Zijn naam was Goliath, de reus in het leger van de Filistijnen. Goliath liep met grote stappen heen en weer en riep. Stuur één man om met me te vechten. Als ik win, zullen jullie onze slaven worden. En als ik verlies, zullen wij jullie slaven worden. Goliath herhaalde zijn uitdaging drie keer. Toen riep hij, "Lavaards, durft er niemand met mij te vechten? Koning Saul zat in zijn tent en zei wanhopig, is er dan niemand van mijn soldaten die met de reus durft te vechten? Ik zal hem er rijkelijk voor belonen en hem aanvoerder van mijn leger maken. Hij mag zelfs met mijn dochter trouwen. David stond buiten de tent van de koning en zei tegen zijn oudste broer... Ik ben niet bang voor de reus. Ik zal met hem vechten. Zijn broer begon te lachen. Ga terug naar je schapen, jongen. Maar een bediende van de koning had gehoord wat David tegen zijn broer had gezegd... en liep gauw naar de koning. Buiten staat iemand die met Goliath durft te vechten, zei hij. Wie, riep koning Saul, breng hem bij me. Maar toen koning Saul zag dat het David was die met Goliath wilde vechten, zei hij... Een jongen als jij kan toch niet tegen een reus vechten. Hij is driemaal zo groot als jij. Hij zal je in stukjes hakken. Dat denk ik niet, zei David rustig. Ik heb beren gedood die nog groter waren dan Goliath. En bovendien ben ik niet bang van hem. Goed dan, zei koning Saul, neem mijn zwaard maar mee... Nee, dank u wel, zei David. Ik heb niets anders nodig dan mijn slinger. David liep naar een beek en zocht langs de oever een mooie ronde steen. In de verte kon hij Goliath zien. Het zonlicht weer kaatste op zijn bronzen wapens. De reus stampte ongeduldig met zijn voet op de grond en riep: Ik geef jullie nog één kans. Stuur nu een man om tegen mij te vechten. Ik zal met je vechten, riep David, maar de reus hoorde hem niet. Ik zal met je vechten, riep David nog eens. Jij, jij, maar je bent nog maar een jongen, riep de reus en hij begon luid keels te lachen. Maar David keek hem rustig aan en zei, ik zal je doden Goliath, ik ben niet bang van je. De reus kwam op hem afrennen. David legde een steen in zijn slinger en zwaaide die boven zijn hoofd in het rond. Hij zwaaide eenmaal, tweemaal, driemaal en liet toen de steen wegschieten. De steen vloog met grote snelheid door de lucht en kwam precies tussen de ogen van de reus terecht. Goliath struikelde, liet zijn zwaard vallen en viel met een zware dreun op de grond. De soldaten van het leger van de Filistijnen waren opeens stil. En toen ze begrepen dat Goliath dood was, sloegen ze op de vlucht. De soldaten van het Israëlitische leger begonnen te juichen. De broers van David droegen hem op hun schouders naar de tent van de koning. Jij hebt ons volk gered, riep de koning. Je zult aanvoerder van mijn leger worden en voortaan aan mijn hof wonen. Een paar jaar later trouwde David de eenvoudige herdersjongen met de dochter van koning Saul. En nog later werd hij zelf koning van Israël.